Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journalistische inlichtingendiensten zoals de AIVD en de MIVD mogen op grotere schaal mensen afluisteren via de kabel, maar moeten wel vooraf toestemming vragen aan een speciale commissie die controleert of de privacy van burgers wordt gewaarborgd. Dat staat in een wetsvoorstel dat morgen wordt besproken in de ministerraad. Bronnen melden aan NOS dat in de wet toch extra beperkingen zijn gesteld aan het onderscheppen van ruwe kabelgegevens. In Oekraïne zijn vier gestolen doeken uit het Westfries Museum teruggevonden. De Oekraïnse Veiligheidsdienst heeft ze opgespoord. Volgens de directeur van het museum zijn de vier teruggevonden werken de belangrijkste doeken van de geroofde collectieschilderijen. Elf jaar geleden werden in totaal 24 doeken gestolen uit het Westfries Museum. ING gaat verder zonder Nationale Nederlanden. De bank heeft zijn overgebleven aandelen in de NN Group verkocht, het moederbedrijf van de verzekeraar. Daarmee is ING weer een pure bank geworden. De verkoop van de laatste 46 miljoen aandelen heeft de bank 1,4 miljard euro opgeleverd. De Nederlandse dopingautoriteit wil opheldering van NOC-NSF over medische gegevens van Olympische sporters... De sportkoepel heeft de sporters zes jaar geleden onderzocht, waarbij ook bloedtesten zijn gedaan. De dopingautoriteit wil die gegevens graag hebben, omdat ze gebruikt kunnen worden voor het opsporen van doping. NOCNSF NSF wil de gegevens niet delen vanwege het medisch beroepsgeheim. Het trein- en busvervoer in Limburg wordt vanaf december verzorgd door Arriva. Na een slepende strijd heeft concurrent Veolia zich daarbij neergelegd. Vorig jaar leek Abellio de aanbesteding te gaan winnen, maar toen er gesjoemel aan het licht kwam, won Arriva. Volgens Veolia was dat niet eerlijk gegaan, waarna het bedrijf beroep aantekende. Het weer vanuit het zuiden meer bewolking en buien. Het koelt vannacht af naar een graad of acht. Morgen is het wisselvallig met buien. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger. Het wordt dan 11 tot 14 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS-journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1165 uur 2 hier op Zevum Zandvoort. Ook dit programma gaan we, dit uur gaan we beginnen met een nieuwe artiest en een nieuwe cd. Tot must be heet hij deze man. En zijn cd heet On Eagle Mountain. En ja, dat is dan helemaal, allemaal gebaseerd op de, ja zelfs mountain lullaby en kinderliedje. Ehm... Um, Enzovoorts enzovoort. enzovoort. Elf tracks. En tot heeft natuurlijk ook een eigen website. En dat kun je terugvinden tot wasbemusic.com. Uh, maar ook op de playlist van peaceforadio.eu. Veel plezier. some power is the energy Thank mm -hmm. you. Alleen een ene die, woonde een stadje. Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet I'll you. Inshallah, dit jaar, we we de Salami Salami Li Shyping Jazayir, salami Salaamie, Li Aro